De Britse luchtmacht heeft in het grootste geheim 150 buitenlanders opgehaald in de Libische woestijn. De werknemers van oliemaatschappijen zaten zo geïsoleerd dat ze onmogelijk de kust konden bereiken om vandaar te worden geëvacueerd. Ze werden een paar dagen geleden geïnformeerd over de reddingsactie, maar mochten er met niemand over praten, zelfs niet met hun familie. Twee Hercules-vliegtuigen hebben de groep in de woestijn ten zuiden van Benghazi opgepikt. Dat gebeurde zonder toestemming van Libië. De evacuees werden daarna overgebracht naar Mal.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 De inwoners van Christchurch hebben vandaag massaal de slachtoffers van de ramp herdacht. Op open veldjes bij deels ingestorte kerken is gebeden en gerouwd. Overmorgen is er een landelijke herdenking in Nieuw-Zeeland. Het weer, van tijd tot tijd regen en er staat een stevige westen tot noordwestenwind. Het wordt vanmiddag zo'n 7 graden. Morgen eerst regenachtig, later wordt het droog, maximaal dan tussen 4 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Geen kernenergie, maar zonnepanelen. Kies partij voor de dieren. In het kapitool Pieter Winsemius en een co-presentator van 13 jaar oud. Welkom bij Tweede Uur van Vroege Vogels. Hoeveel last ik ook van hem heb, ik weiger hem te nomineren voor onze rotbeestenverkiezing. Dat zou werkelijk schandalig zijn. Het is de zanger die me het meeste raakt. Het is de winnaar van de vogeltop 100 vorig jaar. Het is de vogel die mijn achtertuin tot territorium heeft gemaakt. En met kolderieke schermutselingen om oude appels en vetbollen mijn kinderen vermaakt. Het is de merel, het is geen rotbeest en ik hou van hem. Maar mensen Kinderen, wat zingt hij verschrikkelijk hard. Zes meter van mijn slaapkamer aan. Om half zes s'morgens, zowel voor het huis als achter het huis, speelt hij voor Haan. En zo verschrikkelijk vroeg. Sinds een paar dagen hoor ik hem iedere ochtend. En hij is op stoom. De veren pikzwart, de snavel felgeel. De stem krachtig, scherp en melodieus. De merel is klaar voor de lente. En rukt me iedere ochtend vreed uit mijn winterslaap. Het derde deel, Aleko, uit het pianoconcert in D-groot... opus 5 van de Italiaanse componist Giovanni Paiziello... uitgevoerd door het Campania Chamber Orchestra... met de solist Francesco Nicolosi. Als je om natuur geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD. Die oproep deed oud-minister van Milieu... en oud-voorzitter van Natuurmonumenten Pieter Winsemius vrijdag in de NRC. Het gaat natuurlijk om de Provinciale Statenverkiezing... van aanstaande woensdag... Meneer Wisemius, goedemorgen. Um, is dat nou eerder vertoond, een vooraanstaand VVD-lid uh, dat oproept om uh, niet op de VVD te stemmen? Ik heb geen idee. Ik heb geen flauw idee, maar ik vond het wel... Ja, het zat me vrij, vreselijk dwars. Ik heb 40 jaar VVD gestemd. En uh, ik vond het nog een hele stap, maar het, uh, het is naar mijn idee nodig. Uh, want het kabinet is uh, gewoon met het natuurbeleid is het volledig van de leg af... En we hebben geprobeerd daarop te corrigeren. Gezegd, let hem nou op, in het regeerakkoord heb je een fout gemaakt. Dat is niet erg, maar dan moet je herstellen. Die moet je dus terugdraaien. Nou, ze hebben de ecologische hoofdstructuur, hebben ze gezegd, daar houden we mee op. Dat wil zeggen, we ronden hem zo'n beetje af. En uh, dat wordt dan een kleinere ecologische hoofdstructuur. En die verbindingszones, hè, dat, is, dat is eigenlijk buitengewoon essentieel. Uh, die natuur die bestaat in Nederland, uh, omdat het heel dichtbevolkt land is met alle activiteiten uit de soort, vaak uit een soort bloempotten. Uh, zijn allemaal een beetje zo naast elkaar in het raam, het is al hartstikke mooi per stuk. Maar met elkaar vormen ze nog, doen ze niet veel, hebben ze niks. Nou, je moet dan die bloempotten echt met elkaar verbinden. En als die wel verbonden zijn, kunnen de planten, maar vooral die dieren... die kunnen dan van de ene naar de ander gaan. Dan gaat het gaat niet alleen om het edelhert, wat altijd gezegd wordt. Nee, het gaat om hele kleine dieren, boommarters en weet ik wat allemaal. En die moeten van het een het ander gebied kunnen komen. Doe je dat niet, dan sterft die handel af. Dan gaan die eilandjes, dat heb je gezien, als je die uh, volgt... Uh, hoe, hoe soorten zijn verdwenen, dan zie je altijd dat er... Eilandjes ontstaan en dan sterft een eilandje. Of die krijgen de griep of wat dan ook. Er gebeurt iets. En dan ja. raken die dingen geïsoleerd, die eilandjes, en dan sterft het. Dus je probeert dat te verbinden. Nou, als je het eenmaal wat beeld te pakken hebt en je ziet wat er nou gebeurt, dan zeg je, dit is verschrikkelijk. Ja. En dat moet je dus niet willen. Nou, en dat gebeurt dan wel. Ja. En we zijn daar uh, nou, met elkaar al een jaar of 15 mee bezig in het Goede Vaderland. Dat was met de boeren, die gingen meewerken. Voor alles en nog wat. De grootgrondige bezitters gingen meewerken. De provincies. Dus er was draagvlak en dan, dan hou je ermee op ineens. Dus nou zit er een stukje natuur en die eindigen zoals de poot van Metz vroeger deed bij Eindhoven. Dat was zo'n weg die in de plotsing eindigde met een rood-wit bord. Nou, zo ga je de natuur nog laten eindigen. Dat kan niet. Is dat wat u het meest uh, uh, steekt, zeg maar, die, ja, die robuuste verbindingen, die grote natuurgebieden? Ja. Inhoudelijk, die, die steekt die dat, ja. inhoudelijk steekt me dat het meeste. Maar daar zit een tweede ding bij, dat moet ik wel in eerlijkheid zeggen. Het is een verkeerde manier van nadenken over die handel. Je moet, ik bedoel, dat was een prachtige poster. Ik heb dubbel gelegen, want ik dacht dat het niet waar was. Maar de VVD heeft ergens een poster die zegt: Een koe in de wei is ook natuur. Zeker nu. Ja. Ik bedoel, daar moet je diep over nadenken. Ja, dit, is, dit, dit heeft iemand bedacht. Daar heeft hij geld voor betaald gekregen om dit te bedenken. Dat is geweldig. Ja. Maar het slaat nergens op. Want het is wel goed zo. Eh, ja, het is wel goed om je zo. Heen, ja, dat spanningsveld probeer eens aan te geven. Dus ja. ik kan me wel voorstellen dat je zegt: zeker als het. Uh, dat geld heel schaars is, zoals nu, dat je dan zegt... ga goed nadenken, want we kunnen niet alles tegelijk doen. Dus maak een prioriteitsvolgorde. Dan moet je dit eerst en dat veel later. He, dat kan je uitschuiven. Maar ze hebben ook gezegd in het kabinet... 2018 is alles afgelopen. Ja, kom op, zeg. Ja. Maar goed, er zullen natuurlijk mensen zijn... die, zoals op die poster, uh, zeggen van... Het, ja. he, het stikt in Nederland van de zwijnen. Ja. Het stikt van de edelherten. De, ja. de wolf komt eraan vanuit Duitsland. Ja, ja, ja, ja, de tassen ja. die kriebelen ja, ja, ja, ja. door het woud. Ja. Uh, het gaat allemaal hartstikke goed. Ja, nee, dat, het gaat op sommige plaatsen ook iets beter. Dat, de, de, de maatstaf is eigenlijk altijd de rode lijstsoorten. Uh, wat zijn de planten en dieren die echt bedreigd worden? Nou, en als je dan nog steeds ziet dat er 30 van de vlinders bedreigd wordt... of wat dan ook, ja, dan zeg je, oh, wacht even. Dat de soorten verdwijnen uit Nederland is op zich niet zo erg. Alleen het tempo waarin, dat is verschrikkelijk hoog. En, en daar moet je zorgen over maken. Nou, gelukkig deden we dat. En gelukkig doen nog steeds heel veel mensen dat. Maar het kabinet heeft nou gezegd, nou ja, eventjes niet, ja... ja. Prachtig. Ja. En de VVD zit in het kabinet en daarom spreekt u hen erop aan. Nou, niet, maar nou, alleen, is nou... niet alleen de VVD hoor. Pas uh, nee, op, het uh, is... CDA speelt hier een duidende hoofdrol. En de PVV heeft echt met Links helemaal niks. Dus, nee, nee. Uh... Maar nou, is VVD toch nooit de partij geweest? Die, die nou zo bekend staat om zijn, uh, zijn, zijn groene uh, hart. Uh, hè? Hard rijden, be bedrijven, hè? economie, ja. bedrijvigheid, de haven van Rotterdam, Schiphol. Ja. En is het grappig, dat is het grappige, dat is de verrassing is. dat u nou, zegt. dat zegt. dat is een beetje, pas op, moet je mee uitkijken hoor. Dat hoort nog steeds bij het idee van de jaren zestig. Van toen was het de, de milieu was links en het bedrijfsleven was rechts... en dat was mooi tegenover elkaar. Dat ja. hebben we inderdaad met natuur en boeren ook gedaan. Daar zijn we wel voorbij. Uh, de VVD heeft Leenert jaar als minister gehad. Ik heb als minister Milieu gezeten, Ed Nijpels. Ja. Hé, hey, we hebben het hele milieubeleid gemaakt uit die VVD. Nou, ik maak nou iets overdreven, maar... Ja. Uh, ik kan je wel zeggen, We hebben ook in, zelfs op dit moment in, het, in de Tweede Kamerfractie zit een hele serie vanuit de VVD die heel actief zijn. Nu. Ja, heel maar nu zit er de eerste VVD-minister-president sinds uh, ja. is. Hoe ja. heet die oude knakker ook alweer die steeds werd opgevoerd? Ik ja. helemaal. Er werd steeds gezegd, de eerste minister-president VVD. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, en nu uh, gaat het weer ja. om naar niet groen. Uh, met, uh, ik heb met Mark Rutte er ook over gepraat. Maar is hard, Mark is een hartstikke goede vent. En die snapt dit ook wel. Uh, ik denk dat ze gewoon met het regeerakkoord... dus inderdaad een fout gemaakt hebben. Dus nog een keertje. Een fout is niet zo erg als je maar herstelt. Uh, maar als je die fout gewoon vasthoudt en zegt... ja, dat hebben we eenmaal gemaakt, die fout is aan het ja. papier. Kom op, zeg. Ik zat drie dagen in het kabinet... en hebben we het regeerakkoord op één punt veranderd... wat mij vreselijk dwars zat. En zeg zei Gijs van Ardennen in dat tijd lang geleden. Je hebt gelijk. Nou, ja. prima, dan verander je dat. Maar dat kunnen ze ik niet. Nee, want u heeft al eerder aan de bel getrokken met, ja. met Kees Veerman uh, ja. samen. Nou, ik heb een... Wordt er niet naar u geluisterd? Of, oh, vast wat wel, doen ze dan, dan als u belt ze, of schrijft? u wordt geluisterd en dan, gaat het, dan gaan ze door, dat is het bezwaarlijke. Dus ze hoeven niet naar mij te luisteren, alsjeblieft. Uh, ik ben ook een gewone vaderlander in die zin, maar uh, er zitten een hele hoop mensen. Als je kijkt naar de natuur-milieu-aanhang in het goede vaderland, dat is de grootste ter wereld... We hebben zes keer zoveel leden van Natuur- en Milieuorganisaties als willekeurig welk ander land per hoofd van de bevolking bekeken. Ja. Dus dat is een waanzinnig draagvlak. En die gaat dwars door alle partijen heen. En, en, dus dat, maar op een of andere manier, ja, niemand is tegen natuur. Uh, maar uh, dat is niet genoeg. Op dit ja. moment moet je nog een beetje voor natuur zijn. Ja, het is wel heel makkelijk natuurlijk om ook niet keihard voor te zijn, en om het maar te laten gaan zo. Nou, ja, wat ze nou doen... Ik, er zit nog een serie kleinere besluiten in... maar wat, dit, wat er nou op dit moment gebeurt is gewoon... Uh, ja, dat, dat heet in de voetballen afbraak. En, en uh, dat kan je niet maken. Ja. En, en er is dus wel overleg geweest. De staatssecretaris Bleker heeft er heel veel gesproken met alle clubs. Ook de landbouworganisaties zo. Maar ja, dan komt hij in een persconferentie en dan gaat hij, zegt hij... nou, we gaan toch dat doen. Ja, schiet op. Dan heeft het overleg niet zoveel zin. Ja. Uh, overleg moet je doen als je de ander wil horen en daar iets mee wil doen. Ja. En... Maar u bent dus ook druk aan het overleggen. U zei, ik, ik heb uh, Mark Rutte ook gesproken. Wat zegt hij dan hierover, over deze uh, brief in de NRC? Van we het hebben het niet over gehad nog. Ik, uh, we hebben nee, het er wel nee. over gehad over de vorige brief. Dit is, dit is in ja. het kader van de herdelijke schrijvens. Maar hierin zegt u echt stem... Niet op ja, vvd Nou, Ik heb tijdens de vindt. vorige brief heb ik gezegd: pas op, Mark help me, want anders moet ik die advertentie zeggen. Ja. Toen zei Mark, toen we erover praten, ik sta erop dat je die advertentie zet. Ik wil die advertentie niet helemaal niet zetten, heb ik gezegd. Want ik wil dat je het verandert jullie. Uh, dit soort advertenties moet je niet willen hebben. Ja. Maar jullie moeten het veranderen. Je hebben fout gemaakt. En die fout is belangrijk. Iedereen mag een klein foutje maken. die hand niet uitsteken bij een stoplicht of weet ik wat. Dat, dat, dat zijn kleine foutjes. Maar dit zijn grote fouten. De schade is groot. Ja. Omdat die op termijn werkt. Die hoofdstructuur, die verbindingszones, die dienen ergens voor. Maar hoe wordt er nou op gereageerd? U, ja, u, zei, u heeft hem nog niet gesproken over, over deze uh, brief. Uh, deze deze brief heb je precies één reactie en gehad tot nog toe. Dus. En die was? Die was, ik ben het met inhoud eens, maar ik vond de toon niet zo leuk. Ja, maar wel duidelijk. He? Ja, prima. Maar dat, is, dat, is, dat kan ik me voorstellen. Ik vind het ook helemaal niet leuk dit te doen. Want dit is betrekkelijk hard dit te moeten doen. En, en, uh, dus dat is zonde dat je in een land als Nederland met zo'n draagvlak... dat je dat niet vanzelf gaat, dat je nee. daar niet zegt... pas op, dit, dit gaat partijbreed, ongeacht het kabinet... hoor je dit soort, uh, dit soort dingen door te voeren. Maar nu zit u op de plek van uh, uh, Henk Bleker. En wat gaat er dan gebeuren? Ik had, dat heb ik ook geadviseerd, ge heel dringend... ik had eigenlijk aan die natuur- en milieuorganisaties gevraagd... en aan de land- en tuinorganisaties en de provincies... luisteren de centen op... Uh, uh, maak jullie een beter plan van die minder recenten... waar we dus in de loop van de tijd de eerste dingen die het meest noodzakelijk zijn, nu doen... en andere dingen een stukje in de tijd uitschrijven. Ik had er niet achteraan gezet, in 2018 moet het ophouden. Het slaat ook helemaal nergens op. Dat is een beetje... nou, in 2018 is de natuur klaar. Ja, kom op. Dat, dat, dat, nou, dat, daar hoef je geen eens uh, uh, vreubelschool voor te hebben, om het zo maar te zeggen. Nou, dus dat had ik eruit gehaald, zeker. En dan had ik tegen die groep gezegd, je krijgt zes maanden. Uh, na de zomer moet ik het wel weten en kom met een beter plan. Dat zie je nou gelukkig hier en daar ontstaan in provincies. Dat, uh, ik zag net Utrecht, komt met een plan. Maar ja, dat is dan weer een Utrechts plan. Dan krijgen we een Drents plan en dan krijgen we een Zeusplan. plan. Hé, hey, natuur heeft niks met die provincies... Ja, maar de, dus u bent eigenlijk voor van overheid, uh, stel nog niet heel duidelijk die regels van hoe het moet en nu in één ja. van die 40 maar geef het aan die partijen, ja. natuurorganisaties, ja. Ja. boeren dus ook. Zeker, absoluut. Zet ze niet op tegen elkaar, absoluut. maar vorm één ja. grote denk -telling. Groot grondbezitters, alles mag meedoen. Nog sterker, moeten eigenlijk meedoen. Dat, zo zo is het, gebeurt dat ook. Ik ja. was laatst in de verbindingszone van de Veluwe, daar waar Kees Veermond en ik op die uh, televisieprogramma waren. Veluwe naar de Utrechtse heuvelrug. Daar was een, een verbindingszone, dus een lange zone met ecoducten erin en weet ik wat allemaal. En dat is een stukje grond van het Uurmonument, een stukje van Staatsbos, een stukje van Utrechtsland, een stukje Gelderland... het meeste van boeren en heel veel van grootgrondbezitters. En die hadden elkaar gevonden. Dat, dat was een plan voor. Einde van de oefening uit Den Haag vandaag. Ja. ja, ja. Goed. Een beetje kwaad worden. Dat is jammer. Een beetje kwaad worden, zo'n Gaat u die denktank uh, voorzitten? Nou, nee, want het is me niet gevraagd, dus dat scheelt de slok op mijn borrel. Uh, dat werd me wel gewaarschuwd op het moment dat je daar... Uh, dat, je daar uh, dat, dat je zoiets zegt, dan, dan neem je dat risico. Ja, dat risico, dat is prima, maar het kan mij niet schelen. Dit, weet je wat grappig is? Hier kan je, Als je zo'n actie hebt, het kan je laten trekken door iemand van... willekeurig, welke politieke kleur, als hij maar een beetje gevoel heeft voor die natuur... en een beetje gevoel heeft voor die boeren... en, en zegt, hé, hey, we hebben allemaal belangen die daar gezamenlijk moeten, tot recht moeten komen... Ja. Hoe doen we dat dan bestens? Ja. Nou, dat ja. is de vraag. Nu, nu bent u uh, dinsdag 1 maart uitgenodigd om met uh, uh, uh, meneer Bleker te komen praten. Ja, dat, dat, dat Kees van verrassing. de week een uitnodiging ja. kreeg. Dat. Ja, dat was 1 maart, een dag voor de verkiezing. Ja. Dat was wel uh, bijzonder. Maar ik kan niet. Dus dat was heel oh, simpel. Ik het liefst u wel die natuurlijk samen met u op de foto, handen schudden, van het is allemaal weer top. En ja, ja, dag, ja nee, uh... dat, nou, dat was toch nee. een beetje laat geweest, die foto vrees ik. Maar nee, dat, uh, dat was heel simpel. Ze belden van de week op. En, uh, maar ik zit vast. Dus uh, dat gaat niet door. Ja. Dus ik geloof, Kees veerman was geloof ik ook uitgenodigd, maar die zit geloof ik ook vast. Dus nou, dat komt misschien een keertje. Maar mijn persoon is niet zo belangrijk. Er zijn allemaal lui die, daar op, die daarmee bezig zijn. En die ja. moeten die kaart trekken. Dat negatief stemadvies van u, dat blijft staan? Ja, helaas. W wat voor stemadvies geeft u wel? Dat, dat, dat is, nee, dat moet iedereen zelf weten. Uh, uh, maar hou, hou rekening ook met die natuur. Ja. En, en uh, heel gek, die provincies. Waar het om gaat, die hebben wij twee grote portefeuilles. Hè? Dat is natuur en ruimtelijke ordening. Ja. Daar gaat het hier om. Hele grote vinger in de pap. En dat zijn hun onderwerpen. Hou rekening met natuur en stem dus niet op uh, PVV, VVD of CDA. Helaas. Ja. Uh, Pieter Winsemius, oud-minister van Milieu en uh, oud-voorzitter van Natuurmonumenten. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek en uw komst naar het kapitol.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 was het Menuet Allegro en Trio uit de symfonie in C klein van de Tsjechische componist Paul Wranitsky uitgevoerd door de London Mozart Players. Gister Ochtend werden boek en dvd van vier jaar beleefde lente gepresenteerd door Vogelbescherming. Want aanstaande dinsdag is het 1 maart en dan begint de meteorologische lente. En dan gaan de nestcamera's van Big Broeder weer aan. Joost Hartog is de grote man achter beleefde lente en hij gaat zo vertellen welke acht vogelsoorten dit jaar worden gevolgd. We kunnen bijna niet wachten, maar eerst herkent u deze tune nog? Boerenzwaluw, nu nog in Afrika, komt half maart. De boomklever, die zit er al. We zijn eigenlijk al te laat. Nee, die het is jaar rond, hè? Is geen trekvogel. De ooievaar heeft een uh, nieuwe camera erbij, meer uitzicht, prachtig hoog in de boom. De oehoe, in de steengroef bij Winterswijk, heeft zijn plekje al ingenomen. Maar het is niet helemaal zeker of je op de goede plek gaat hoor. Nou ja, dit is inderdaad de vraag. Er zijn in die groeven meer plekken waar je heel goed als oehoe kunt broeden. Het leekte even of die 100 meter naar rechts was, dus er was wat paniek. Maar hij heeft gisteren toch maar besloten om op de oude plek voor de camera, ja. dus we hebben alle vertrouwen. Dan krijgen we nummer 5, is de ijsvogel. De ijsvogel heeft een prachtige nieuwe nestkluid met een Duits kunstnest Drie camera's. Het is al twee jaar niet gelukt, hè? Um, hij heeft daar wel gebroed, alleen net 100 meter verderop. Alleen we hebben nu een hele slechte winter gehad voor ijsvogels. Veel ijs. Dus het wordt een hele gok of hij er gaat zitten. Maar ik heb daar wel vertrouwen in. En ja, als het niet is, het, het blijft natuur. Uh, en je blijft hem wel zien voorbij komen vast. Als hij er zit, dan gaat hij er broeden. De volgende. De Purperrijger. Purperrijgers zitten nu nog in Afrika onder de Sahel. En bij Loenderveen in het gebied van Waternet. Daar is een prachtige rietkraag. Daar hebben de afgelopen jaren purperreigers gebroed. Als ze daar zitten, dan rijden we met een karretje de camera's naartoe. Heel voorzichtig. En dan uh, hopen we zo uh, in de loop van het jaar uh, de jonge purperijgers te kunnen zien daar. Nog twee te gaan. De slechtvalk is Ook de... succesnummer. De, uh, absoluut, uit. zit er al. Uh, we hebben er al beelden van gezien. Uh, een nieuwe camera erbij. Uh, ziet er geweldig uit. En dan hebben we de laatste. De steenuil uiteraard. Ja, want dat is de lieveling. Als je kijkt naar de community, wat mensen heeft gebonden, is er toch die jonge steenuiltjes. Dat uh, opgroeien, het tellen, het uh, onderzoek. Fantastisch. Weer een lentevol met spanning, sensatie, een soap. Oh, er zullen onverwachte gasten komen, de koutjes zullen ergens op bezoek komen. Ja, ik val helemaal heel erg op. En als alles technisch lukt, dinsdag 9 uur s ochtends. Ja, en dan zullen er een aantal camera's zullen er nog, uh, nog dicht zijn. Nou, om 9 uur s ochtends begint het, en dan kan iedereen een harte lust meeleven met de lente. Tot 1 juli. zo Allegro uit de violsonate Op. 96 in G Groot van Ludwig van Beethoven. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Een kleine schelvissoort die leeft op de bodem van de Amerikaanse Hudsonrivier Rivier... heeft zich in een aantal jaar aangepast aan giftige afvalstoffen, waaronder PCB's. Dat schrijven wetenschappers in het gerenommeerde tijdschrift Science. De microgade Tomkot of de Microgatus Towncat, is immuun geworden dankzij een aanpassing in zijn genen. Opmerkelijk vindt ook de Wageningse hoogleraar toxicologie Tinka Murk. Ik vind het vrij bijzonder dat het voor een vis gevonden is, maar het is niet iets wat nooit voorkomt. En veel dichter bij huis hebben we het voorbeeld van het zinkviooltje. Het zinkviooltje komt uitsluitend voor in een gebied waar van nature heel veel zink voorkomt... En uh, nu die zinkgehaltes afnemen, dreigt dat zinkviooltje dus weer te verdwijnen. Nou, voor dit uh, dier geldt dat het uh, zich aangepast heeft aan extreem hoge PCB-gehaltes. Waarschijnlijk is de soort bijna uitgestorven geweest daar en een paar hebben het overleefd omdat die een mutatie hadden. En die hebben nu voordeel. Dus zolang die PCB's daar zijn, kunnen zij overleven en de plaats innemen van vissen die niet tegen die PCB's kunnen kans bestaat dat hij, als het weer een, een, een uh, gezond milieu is met minder PCB's, dat hij dan weer verdwijnt, omdat hij dat niet aankan. Dieren in het nieuws. Een kart van de Nederlanders laat dierenwelzijn flink meewegen bij de provinciale verkiezingen op 2 maart. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond in opdracht van dierenwelzijnsorganisatie WSPA, World Society for the Protection of Animals. Vooral de bio-industrie, de aantasting van leefgebieden van dieren en de bestrijding van muskusratten en andere plaagdieren zijn volgens de ondervraagden grote welzijnsproblemen. Verder zou de politiek meer moeten doen aan bestrijding van dierenmishandeling, internationaal veetransport en handel in wilde dieren. Opmerkelijk is dat er vooral veel mensen tegen de bio-industrie zijn. Dat klinkt mooi, maar vreemd is dan wel dat de kilo-knallers in de supermarkt nog altijd veel populairder zijn dan de diervriendelijke biologische lapjes. Een ontdekking: opnieuw is er in de Oosterschelde een exoot gevonden: de gele Wratspons. Hij is weliswaar al tien jaar geleden voor het eerst in de Oosterschelde gesignaleerd, maar tot nu toe was niet duidelijk waar hij precies vandaan kwam. Een Duitse onderzoeksgroep heeft ontdekt dat het geen Europese, maar een Aziatische soort is. Een exoot dus. En, net als bijvoorbeeld de Japanse oester, overwoekert de spons in snel tempo tal van inheemse soorten. De gele wratspons is... Lichtgeel, hoe kan het ook anders, en kan kussens vormen van tientallen vierkante meters groot. Hoe de soort in de Oosterschelde terecht heeft kunnen komen, is nog niet duidelijk. Bedreigde natuur. Als het aan staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw ligt, wordt een aantal Natura 2000 gebieden geschrapt of samengevoegd. Deze gebieden zouden maar een heel beperkte natuurwaarde hebben ook vindt Bleker dat het de boeren die in de buurt van deze gebieden wonen... veel te lastig wordt gemaakt. Ze hebben te maken met een enorme vergunningenlast. De staatssecretaris zal nog wel een goed gesprek moeten voeren... eerst met de Europese Commissie. Want Natura 2000 valt onder een Europees natuurnetwerk. Wat vindt Jon Janssen, ecoloog bij Alterra, van deze plannen? Ja, weet je, ik vind toch uh, vooral wel erg stoere talen... en eigenlijk een stukje grootspraak... En... Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat dat te maken heeft met de verkiezingen die eraan komen. Het lijstje van het Natuur 2000 gebied is heel lang over nagedacht. Het gebied groot wordt door Bleker genoemd. En dan denk van, dat is al langer een discussiepunt, dus daarmee heeft u wel gelijk. Maar hij noemt bijvoorbeeld ook een gebied als achter de Voort, wat in mijn ogen helemaal geen klein gebied is. Het is 300 hectare groot. En het speelt wel degelijk een belangrijke rol bij het hele Natura 2000-netwerk. Omdat daar bijvoorbeeld Eikenhaagbeukenbos eh, voorkomt, wat heel slecht wordt afgedekt door de huidige Natura 2000-gebieden. Er zit een heel zeldzame en belangrijke soort als schede Dus het is volgens mij wel heel eenzijdig eh, gekeken vanuit de eh, boerenbelangen. En ik denk dat eh, hij wat meer zou mogen kijken naar wat Nederland voor Europese verplichtingen heeft eh, aangaande natuur. Ruim een derde van de Nederlandse Michelin-restaurants serveert nog steeds de met uitsterven bedreigde paling. Dat blijkt uit onderzoek van Wakkerdier. De actieclub deed deze week een oproep aan de milieuorganisatie Michelin, aan de organisatie Michelin, nog geen milieuorganisatie, om ook duurzaamheid als criterium op te nemen. Terwijl de meeste supermarkten afgelopen jaar stopten met de verkoop van paling... lijken veel sterrenrestaurants zich hier weinig van aan te trekken. Het aantal horeca-gelegenheden dat paling serveert... is dit jaar zelfs licht gestegen naar 37 procent. We moeten nu kiezen. Verdwijnt de paling van de menukaart of voor altijd uit de zee? Al dus wakkerdier. Nieuwe natuur. Britse en Amerikaanse wetenschappers... hebben een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Het gaat om de brontomerus. In het Latijn betekent dat donderdij. De soort is vooral te herkennen aan de gespierde bovenbenen. De onderzoekers vermoeden dat het dier met zijn dikke poten... erg bedreven was in het schoppen van tegenstanders. De brontomerus hoort bij de sauropoden. Deze dinosauriërs liepen op vier poten... hadden een lange nek en staart en konden tot wel 30 meter lang worden... Andere sauropoden zijn de apatosaurus, de brachiosaurus en de diplodocus. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Eerste impromptu Le Sabbat in Asgroot... van de Duitse componiste Clara Josephine Wieck-Schumann. Uitgevoerd door, de, door Suzanne Grutsman... Ja, het laatste kwartier, of nog iets meer zelfs, van Vroege Vogels... hebben we ingeruimd voor hele jonge radiomakers. In de zomer uh, hadden we al een aflevering uitgezonden van de Vroege Kuikens. Met uh, reportages en interviews van kinderen in de natuur. En ook door kinderen gemaakt. Er kwam veel reactie op. En we dachten, nou, laten we dat nog maar eens uh, weer doen, want uh, dat was een groot succes. Tegenover mij zit de jonge uh, radiopresentator Jurgen Bertelsen. Ja, jong. Hoe, hoe jong precies, Jurgen? Uh, ik ben uh, 13 jaar oud. 13 jaar, nou, dat is alweer een flinke leeftijd. Uh, ben je er klaar voor? Ja. Goed geslapen? Ja. Keel gesmeerd? Ja. Alles Kijk even naar de techniek. Zijn alle reportages klaar? Ja hoor, alles staat klaar. Goed, uh, gaat u er nog eens uh, goed voor zitten of draait u zich nog eens om? Maar wel blijven luisteren naar... Kuikens. Natuur en milieu, nou eindelijk eens zonder oude mannen met baarden. Vroege Kuikens. Goedemorgen, dit is weer een nieuwe Vroege Kuikens. De mensen van de vogelbescherming hangen nu alweer vijf jaar lang, ieder voorjaar, cameraatjes bij de vogelnesten. Via het internet kun je dan in het bed van de vogels gluren. Beleefde lente heet dat. Ruben de Gelder uit Zoetermeer heeft vorig jaar zijn eigen webcam opgehangen in een nestkast in zijn achtertuin. Via de televisie en de computer kon hij alles volgen wat er in het nest van de koolmeester gebeurde. Ook dit jaar hangt de camera alweer klaar. Verslaggever Jari Snoeks is bij Ruben gaan kijken hoe dat nou gaat, een camera in een nestkast. En dat is er één. Dat is twee. Drie. Vier. Ah, kijk. Okay. Nou, het is een heel klein cameraatje. Ik snap wel dat de we vogels het heel interessant vinden. Het ziet er heel uh, mooi uh, met alle lampjes, uh, lijkt het wel. Het cameraatje zit aan de bovenkant, zie ik. En um, nou ja, er zit overal poep. En uh, hoe ben je op het idee gekomen om uh, webcam en camera te doen? Wel de uh... Al heel veel jaren vogels in het vogelhuisje. En toen dachten we van ja, we gaan een keer een webcam erin hangen. Want dan kunnen we zeg maar goed zien hoe alles gaat gebeuren. Want mijn vader vertelt ook alles over vogels. Vroeger vond ik dat irritant, maar nu vind ik het eigenlijk hartstikke leuk dat hij dat allemaal vertelt. Okay. Want we hebben nou ook heel veel vogels in de tuin en dat is gewoon heel leuk. Oké. Okay. Maar hoe werkt het dan met het cameraatje? Hoe, hoe kan het dan dat het bij de tv allemaal op je scherm komt? Nou, we hebben het zeg maar via het cameraatje, gaat via de schuur, gaat via de schutting en dan gaat het uh, door de muur heen uh, naar ons huis. En dan uh, gaat het zeg maar naar de tv en daar hebben we dan zeg maar, zo'n kastje liggen. En uh, die zendt het dan zeg maar uh, naar onze internetbox. En die stuurt het dan zeg maar uh, ja, naar de internet. Maar uh, hoe is het beeld dan? Is dat zwart-wit of uh, is het uh, met kleur? Als de zon in het nestkastje schijnt, dan uh, hebben we kleur. Want Nuskast staat op het oosten, zeg maar, het ingang. Dus in uh, de ochtend is altijd uh, zon. En dan uh, zien we de dus ochtend altijd in uh, kleur. En um, dat vraag ik me ook al een tijdje af. Uh, wisselen de vader en de moeder, Wisselen moeder elkaar af of uh, zitten er alleen er eentje? Of uh, hoe zit dat? Nou, het vrouwtje zit meestal op het uh, eitjes als ze uh, gaat broeden. De vader is eigenlijk alleen om uh, voer te halen. Want er gaan echt duizenden rupsen naar binnen en vliegen allemaal insecten. Vorig jaar heb je verschillende nieuwsbrieven gemaakt voor je, om je vrienden en familie op de hoogte te houden. Uh, ben je van plan nu dat weer te gaan doen? Ik denk dat ik dit jaar wel weer ga doen. Het ligt aan natuurlijk hoeveel huiswerk ik heb. Maar we zijn misschien van plan om zeg maar, op de site van Vroege Vogels om dan, zeg maar, daar een link te maken. Je kan bij beleefde lente overal nesten bekijken. Maar wat mij opvalt, ik zie nooit eierschalen en uitwerpselen. Wat doen die ouders of de kuikers ermee? Nou, als ze poepen, dan gaat het in een speciaal zakje. En dat neemt de ouder dan mee en dat gaat dan ja, ver, veel verderop... zodat de roofvogels niet weten dat hier een nestkastje hangt. En de die eten meestal eet de moeder die op voor volgend jaar, voor kalk. En anders brengt de vader het ook ver weg. Oké, okay, maar waar is dat zakje dan waar je het over had? Wat voor zakje is dat? Waar is dat van gemaakt? Of is dat van veertjes? Ja, dat weten we nog niet echt precies, maar dat gaan we misschien binnenkort ook in de nieuwsbrief schrijven. Wat vind je het mooiste moment van, de, van, de, van de, deze hele gebeurtenis? Vind je dat het, de eieren leggen? Nou, het uitkomen is ook wel apart, want je ziet zeg maar, dat hij met vleugeltjes de hele barst groter maakt. En als ze uitgevlogen zijn, is het ook heel schattig als je echt van die kleine donzige vogeltjes hebt. Zullen we dat dan even gaan bekijken, die beelden? Is goed. Oké. Okay. Nou, daar zijn we weer. Oh, ik kan het heel mooi zien. Van, uh, welke, uh, van wanneer zijn deze beelden? Van uh, vorig jaar. Nou, je ziet het. Uh, die uh, moeder, zie je dus dat eierschaaltje opeten. Dat... Kuikentjes, die zijn uh, volop bezig. De hoofden van de kuikentjes zijn ook zwaar en ze hebben grote uh, paarse ogen. En uh, hun snavels uh, zijn nu nog geel, want dan kan de ouders goed zien uh, waar ze het uh, voer in moeten doen. Maar wat gaan we nu bekijken? Uh, we gaan nu kijken hoe zeg maar, zo'n cool uh, een nestje maakt. En wat gebeurt er nu? Nou, hij zeg maar de takjes door. En dan. Uh, als het mannetje iets uh, erin heeft gebracht en het vrouwtje vindt het niet goed, dan uh, haalt het vrouwtje het eruit. En ze uh, gooit het ook heel erg door elkaar, want dan uh, is het nestje lekker stevig. Ja, ik zie dat het. Ze is heel erg uh, in de weer. Ze is heel erg uh, bezig met de takjes. Ze zit echt alle kanten. Het, <laughs> het gaat alle kanten op. Uh, een soort mol. Nou, dan heb ik uh, nog één uh, vraag. Want je weet heel veel over vogels. Uh, heb je nog tips voor de mensen die uh, ook nog een uh, uh, nestkastje uh, uh, willen ophangen in hun tuin? Nou, waar is, moeten ze op letten? Uh, het is handig als zeg maar, het gaatje van de nestkast, dat ze dat naar het oosten doen. Want naar het zuiden is te warm. Je hoeft niet een, zeg maar, een dure vogelhuisje te kopen. Want ze kan ook zeg maar, gewoon zelf in elkaar zetten. Er staan uh, genoeg. Uh, beschrijving open op internet en als je zeg maar Colmeis wil dan moet je ongeveer een gat hebben van 3, nee 32 mm. en voor een pimpumis is dat 2,8 mm. millimeter hoeveel kost zo'n cameraatje meestal want uh, als ik aan een camera denk dan ben je toch wel heel veel uh, kwijt ja zelf weet ik het niet want ik heb het van mijn opa gekregen voor mijn verjaardag dus en het is niet zo netjes om dat te vragen dus ja sorry <lacht> Nou, het geeft niet, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat je heel erg blij bij mij bent. Ja. Eerst dacht ik van, ja, wat moet ik ermee? Maar toen uh, uiteindelijk uh, vond ik het wel heel leuk. Want als je niet ziet de beelden en zo, is het gewoon heel mooi. Nou, die koolmensen zijn nu alweer bezig. Oh, ze dus kunnen het nestkastje kun niet meer vinden. Ze zitten op het trappetje nu een beetje te uh, ontdekken. De is helemaal van slag. Hij ziet zijn oude uh, huisje helemaal uit elkaar gehaald. Ja. Hij ziet het draadje hangen. is echt... Uh, wat ze nou weer mee gebeurt, denken ze. Ze zijn een beetje verbaasd, denk ik, maar. Uh, nou goed, zullen we dat uh, straks maar weer even snel gaan terughangen? Want, uh... ja. ja. Zullen we dan weer in elkaar gaan schroeven? Volgens mij is dat een goed plan. Nou, die zit helemaal goed. Ik uh, denk dat het helemaal goed gaat te komen in deze uh, mooie tuin. Denk ik ook. No, no, no. Ja, dit is een muziekje van een Oostenrijkse violist Frits Kreisler. Schön Rosmarin, een oud-Weens-danswijsje. We Uitgevoerd door Takako Nishizaki. Viool en Jeno Jando, piano. Dat is hartstikke gaaf. Als je op een school zit die duurzaamheid heel belangrijk vindt. De Helen Parkhurst scholengemeenschap in Almere is er zo een... Ze doen daar een afvalscheiding, verminderen bewust het energieverbruik... en hebben windmolens op het dak staan. Maar vijf VWO-leerling Nikki van Sprang heeft nog een ander ideaal. Hij wil een milieuvriendelijk gebouwtje op het terrein van de school neerzetten. Een soort Earthship. Verslaggeefster Alex Tess Rutten wil daar wel eens meer van weten. Wij zijn hier op de Helen Parkers en voor me staat Nikki. Dat is een van de leerlingen van deze school. Nikki, waarom zijn jullie zo milieubewust? Nou, ik denk, we zijn ons allereerst echt bewust van dat iets moet gebeuren. Heel veel mensen zeggen wel: hebben het over milieubewustheid, maar denken dan alleen computers uit enzovoort. En hier zijn we ons bewust van het feit dat we de leerlingen door moeten geven, mee moeten geven wat zij, wat zij het laten moeten gaan doen. En eh, behalve papier scheiden enzovoort, hebben ze ook in de lessen moeten ze, ze bijvoorbeeld hun ecologische voetafdruk uitrekenen. En dan merken ze eigenlijk wat voor impact zij hebben op de wereld. Het nou, is allemaal een paar jaar geleden ontstaan bij een docent die op school, Horst van Woesem. En Horst was heel erg met het milieu bezig. En Horst had een enthousiasme. En met dat enthousiasme kreeg hij eigenlijk alle leerlingen zover mee te gaan doen met zijn projecten. En Horst had eigenlijk twee dromen. Hij wou van deze school een milieuvriendelijke school maken. Daarvoor moesten we aan een programma meedoen dat heet Check It Out. En dat programma dat is ongeveer drie jaar geleden gestart. Vlak na het starten van dat programma is uh, Horst overleden. Vorige maand was het zover. We hebben als eerste middelbare school van Nederland een groene vlag gekregen. We zijn nu officieel milieuvriendelijk. En de tweede droom van Horst was een earthship in de tuin. Een milieuvriendelijk, klimaatneutraal gebouw dat in de schooltuin gebouwd ging worden. Het is eigenlijk een Amerikaans concept, earthship. Maar vlak voordat Horst kon beginnen met het realiseren van zijn droom is hij overleden. En uh, heb ik dat project overgenomen en wij zijn heel druk bezig met het realiseren van zijn Earthship, wat wij nu Horstship noemen. Hoe ver zijn jullie nu met het realiseren van jullie Horstship? In het begin is het best lastig. Je bent een groepje leerlingen. Iedereen vindt het een heel leuk initiatief, maar je wordt niet altijd even serieus genomen. Daarom zijn we ook een stichting geworden, Stichting Horstship. we hebben we een volwassen bestuur, dat bestaat uit docenten van de school. En uh, we hebben een architect gevonden die ons steunt. We hebben binnen de school heel veel steun. De ouderaad heeft ons financieel gesteund. Vorig trimester waren de leerlingen van het technasium. Een soort gymnasium, maar dan voor techniekleerlingen, Hadden als opdracht het ontwerpen van een horschip. Oké, okay, uh, volgens mij zijn die leerlingen hier nu naast je. Kunnen jullie even vertellen wie jullie zijn en wat jullie rol erin is? In is? Nou, ik ben Larissa en ik ben 12 jaar. En ik zit op het technasium, VWO Technasium... En daarbij hebben we de opdracht gekregen om een totaal uniek, ecologisch en duurzaam ontwerp te maken voor het Horseship. Ja, ik ben Kevin, ik ben 12 jaar. Ik zit ook op Technasium VWO. En we moesten een, uh, een soort van ja, multifunctioneel uh, gebouw moesten we maken. Het moest ook milieuvriendelijk zijn en um, uh, ecologisch verantwoord. En hoe vond je het om te doen? Vond je het leuk? Heb je er wat van geleerd? Nou, het was heel leuk om eigenlijk je fantasie los te laten. Want we begonnen met een huisje en uiteindelijk kwam er een half rond. Ja, ...huisachter, dus je hebt er heel veel van geleerd... ...dat je gewoon je fantasie los moet laten en niet te makkelijk moet gaan denken. We staan hier naast een uh, mankette voor het horstip. Het is een soort glazen stolp. Nou Het is gebaseerd op een paraplu... ...omdat de bovenkant is zeg maar, een koepel... ...waardoor het water naar beneden stroomt en wordt opgevangen... ...zodat je genoeg water hebt om te gebruiken en dat wordt dan ook gezuiverd. En uh, het draait allemaal om de muur, omdat je, er zit voedselvoorziening in... Er zitten zonnepanelen in, waardoor je stroom opwekt en het water stroomt er doorheen. Wat wordt opgevangen en gezuiverd om later te gebruiken voor de kraan of voor eten, te koken of om, om te wassen. Ik neem aan dat dit regenpijpen zijn. Die zijn om het water op te vangen en ook een beetje om te leuk uit te laten zien dat ze door het huis heen gaan. En die worden dan, het, water, het regenwater wordt dan opgevangen en gezuiverd terwijl het naar de opvangbakken gaat, zodat je het later weer kan gaan gebruiken. Oké, okay. en wat zijn die rode en groene dingetjes die aan die regenpijpen vastzitten? Er komt eten in de muur, net als bij een snackbar, dat je het eten uit de muur kan halen. En dat gebeurt hier dan ook. Als het eten dan gerot is, dan komt dat bij vissen die je dan ook weer kan zien vanuit het huis, omdat alles van glas is. Het is natuurlijk heel mooi, die leerlingen hebben heel creatieve ideeën waarvan je op het eerste gezicht denkt van... ja, leuk voor je fantasie, maar hoe wil je dat in het echt gaan doen? En daar zijn we ons ook van bewust als stichting. Maar wij willen met dat gebouw toch iets unieks hebben. Het is van de leerlingen, het is voor de leerlingen en het is door de leerlingen. En we willen meer hebben dan alleen windmolens en zonnepanelen. Dus zo standaard. En dan kan zoiets natuurlijk niet per se één op één gerealiseerd worden. Maar het is wel de richting die we op willen, iets heel unieks. Oké, okay, jullie hebben een ander ontwerp. Wat is jullie unieke idee? Nou, uh, mijn... ons idee was um, de glazen dierendonut. Het is een soort van uh, koepel, een donut zeg maar, met uh, allemaal sidralen erin. Een soort van wand, twee, drie meter dik ongeveer. En daar zwemmen er allemaal sidralen in en het is glas. Uh, we hebben ook hamsters, die kunnen in ratten lopen, dat is om het hele gebouw heen. En in die wanden zitten ook um, stroomopvangers voor de sidralen. Want om het uur, om twee uur ongeveer, komt er rijk water, zodat ze energie afgeven... Um, elektriciteit dus, en die uh, vangen die um, elektriciteitsapparaat op. Dat klinkt inderdaad heel uniek. Ik denk niet dat we dat ergens zullen hebben. Kunnen jullie ons nu laten zien waar het gaat komen? Ja hoor, we kunnen wel even naar buiten lopen. We gaan naar de schooltuin, maar we moeten nu door de aula. En daar staat het nu stil, dus we mogen eigenlijk niet praten. Hier zijn we dan, in de schooltuin. Je ziet ook bovenop de school staat ook een windmolen, ook onderdeel van onze duurzame school. Hier zal het horstje uiteindelijk moeten komen. Waar precies moeten we nog een beetje mee kijken. Want we hebben natuurlijk door zonnepanelen hebben we nodig en windmolens. Dus we moeten kijken hoe het met de inval van de zon het beste is. Het gebouw zal ongeveer, uiteindelijk ongeveer iets van 40, 50 vierkante meter groot worden. En dan is het ook het idee dat de leerlingen vanuit de school daar gewoon even naartoe kunnen gaan om daar een milieules te volgen. Hoe gaan jullie dat doen met de bouw? Want ik kan me voorstellen dat het nog heel veel om handen gaat hebben. Ja, dat wordt nog wel een uitdaging, noem ik het maar. Zoveel mogelijk willen we zelf doen, met docenten, met leerlingen. In principe hebben we genoeg mankracht hier, 1500 leerlingen. En daar moeten we met de architect, zijn we daar ook mee bezig, zullen we experts moeten raadplegen die daarmee kunnen helpen. Waar zijn jullie op dit moment mee bezig? We beginnen nu eigenlijk aan een nieuwe fase. We hebben nu heel veel contacten. We beginnen nu, nu moet het echt gebeuren. We hebben fondsen, we moeten verwerven. We, we krijgen met vergunningen te maken, met tekeningen. Dingen die voor ons als leerlingen best lastig zijn. Waar wij, ja, hulp van de grote mensen, architecten enzovoort zullen moeten inroepen. Maar zonder dat we het gaan kwijtraken. Nikki, ja, jij zit in de vijf VWO, maar jullie zitten in de eerste klas. Wat denken jullie dat het gaat betekenen, schatjes, dat het er staat? Nou, dat het gewoon heel uniek en bijzonder wordt en gewoon eigenlijk als teken voor de school staat. Hoe milieuvriendelijk de school eigenlijk is. Ja, ik vind het wel speciaal omdat het nog nooit is gebeurd. Het is nog nooit echt aan één iemand opgedragen om een echt gebouw te maken. En dan kun je ook nog eens bedenken dat je er zelf mee aan ontworpen hebt. Dat is wel uniek, ja. Ik denk dat ik daar wel even bij zeg. Ook al zit ik dan misschien hier niet meer op school, ik ga hier toch wel betrokken bij blijven en ik ga niet zomaar weglopen van ik ben hier geen leerling meer. Dat was het dan. En als het workshop klaar is en er wordt dan sta ik in de eerste rij. Dat beloof ik je. Okay. you Oké, Jurgen, dat uh, waren twee mooie reportages. Ja, enorm. Wil je nog even officieel uh, afsluiten? Nou, uh, dit was uh, Vroege Kuikens. En uh, luister de volgende keer weer. Ja, komt er nog een volgende keer van Vroege Kuikens? Ja, zeker. Dat is wel leuk, hè? Of een keer over jou. Wat was, jij vertelde net, wat was nou jouw favoriete dier? Uh, een slang. Ja, Hebben jullie wel eens gezien in Nederland? Uh, ja, twee keer. En wat, wat kwam je dan tegen? Een uh, ringslang en een. Uh, Oké, okay, te gek. Nou, uh, houden we in ons hoofd misschien de uh, volgende keer. Uh, Jurgen, enorm bedankt. Ja. Tot een volgende keer. Uh, ik had u daar straks nog even beloofd om nog terug te keren naar de fenolijn. We hadden opvallend veel meldingen deze week van één speciale vogelsoort. En wel deze. Ja, met die van de Kronenberg. Uh, nu in Noord-Frankrijk hele grote groepen kraanvogels En de eerste leeuwrikken boven het veld, maar ze zongen nog niet. Hier met Ed van Zomeren uit Zuidhorn in de provincie Groningen. Dinsdag vonden mijn vrouw en ik in het vochteloer veen naar een klapekster te kijken. Tot onze grote verrassing verschenen plotseling een paardje kraanvogels. Ze vlogen zo het blikveld van onze kijkers in. Annette Baars uit Voorde. Zondag vlogen er zo'n 75 kraanvogels over ons huis. Dit is Hans in Zuidwest-Frankrijk. Vrijdagmiddag aan het werk in de tuin hoorde ik ze al, voordat ik ze zag. Kraanvogels. Honderden kraanvogels op weg naar het noorden. Nou, dat geluid geeft me kippenvel. Een betere middel tegen winterdepressie is er nog volgens mij niet. De kraamvogels, hou ze in de gaten, prachtig als je ze hoort. Dit was Vroege Vogels en Vroege Kuikens. Wilt u uw stem uitbrengen op uw minst favoriete dier? Ga dan naar rotbeesten.nl. Al duizenden mensen gingen u voor. U kunt ook uw eigen suggestie toevoegen, dus neem daar vooral even een kijkje. Op vroegevogels.vara.nl kunt u zich abonneren op onze gratis e-mail nieuwsbrief. Krijgt u het belangrijkste nieuws over natuur en milieu in uw mailbox. U hoorde er straks Pieter Winsemius met zijn negatief stemadvies... voor de provinciale verkeer als u er nou niet uitkomt. Partij voor de Dieren, hoor ik net, heeft een geweldige stemwijzer. Je moet nu kiezen.nl, kunt u ook nog even naartoe. Uh, en dinsdag uh, gaat, uh, gaan de webcams van Big Broeder weer online. online. Beleef de lente en leef mee met de vogels in hun nestkasten. Neem vooral even een kijkje via onze website. Komt u er vanzelf terecht, Big Broeder. Dinsdag, 9 uur. In OVT, na tien is er direct Abraham Lincoln... de Nederlandse sportkanon en de Boerenpartij... Nou, toch nog ook iets voor Henk Bleker dan vandaag. Vooruit. In OVT dan. Uh, fijne zondag en tot de volgende week. Ga stemmen en kijk naar Big Broeder. Dag. Sport op Radio 1. Vanmiddag de Eerdivisie Superzondag. Met PSV Ajax. AZ Wente. Kan aannemen, kan schieten. En dan nog een keer mee. Feyenoord Groningen. En dan probeert hij het met links vanaf. Van en NEC Utrecht. Daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En ook wielrennen Curne brussel Curne. NOS langs de lijn. Vanmiddag om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 2 maart zijn er provinciale statenverkiezingen.